11 uur. Het los journaal Door Altmegens. Staal van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia... stapt op vanwege de grote financiële problemen. In zijn plaats komen twee nieuwe interimbestuurders. De grootste corporatie van het land verkeert op de rand van een faillissement. Door de daling van de rente leveren hun beleggingen minder op. Daardoor kunnen de tekorten bij Vestia oplopen tot 2,5 miljard euro. Een nieuw bestuur en ingrijpen van de overheid moeten dat voorkomen. Als Vestia failliet gaat, heeft dat gevolgen voor andere corporaties... en voor bijna 80.000 huurders in Rotterdam en omgeving. De Roma-familie Nikolic moet hun villa-woning in de Meern verlaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. De familie ligt al jaren overhoop met de gemeente... en is inmiddels zeven keer naar een andere woning verhuisd. Afgesproken was dat ze twee jaar in de Meern mochten blijven... zolang ze geen overlast veroorzaakten. Volgens de rechter is die termijn nu verstreken en moeten ze er weg.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 Werkgevers betalen via een bepaalde constructie alleen het deel dat werknemers echt produceren. De overheid vult de rest aan tot maximaal het minimumloon. De plannen moeten volgend jaar ingaan. De Krom heeft met de werkgevers afspraken gemaakt over 5000 extra plaatsen... om mensen met een arbeidsbeperking werkervaring te laten opdoen. Nederlanders zijn de actiefste twitteraars van de wereld. Een Frans onderzoeksbureau kwam tot die conclusie na een analyse van miljoenen Twitter-accounts. Veel mensen gebruiken Twitter vooral om berichten van anderen te lezen. Maar Nederlanders, en op de tweede plaats Japanners... zijn ook zelf actief met het plaatsen van korte berichten. De meeste Twitter-accounts staan op naam van Amerikanen. In de VS bestaan ruim 107 miljoen accounts. Het weer, het is in het hele land zonnig... en met een stevige noordoostenwind voelt het erg koud aan. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar min 2 graden in het noordwesten... en min 4 in het oosten van het land. Komende nacht in het binnenland mogelijk strenge vorst. Van WB Verkeersinformatie, vanwege een spoedreparatie op de A10-ring Amsterdam-West richting Zaanstad... staat tussen Geusveld en en Koenplein 6 kilometer. Bij het Koenplein is de linker linkerrijschok dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de oostkant van Amsterdam, via de Zeeburger Tunnel.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 Vara, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Je begint gewoon met een marinade van rode rijst, wijn, sherry, kippenbouillon, sojasaus erbij niet te veel, gember, afhankelijk van wat je lekker vindt, lenteuitjes en wat peterselie. En laat de dolce vita daar vier uur in liggen. En daarna bakken in hete olie. En je hebt een onbetaalbare Chinese duif op het bord. Maar dit terzijde. Ik vermaak me overigens prima in deze tijd. Want het uh, ja, nou, is hartstikke leuk hier, de gids.fm. Maar dit uur ga ik toch een reis in de toekomst maken. Want ik wil ook wel eens rundgenoegen En ook wel een emotionele robot als vriend. En deeltjes in mijn lijf die kanker voorkomen. Deze toekomstmuziek wordt ons voorgehouden in het boek... Reis naar de toekomst van de Amerikaanse natuurkundige Michio Kaku. Ik vraag zo aan futuroloog Paul Ostendorf of hij ook zo naar de toekomst kijkt. Glasaaltjes zijn eigenlijk babypalingen... en ze werden tot nu toe vooral gevangen in Spaanse wateren. En daarna werden ze voor heel veel geld als delicatessen verkocht. Maar nu gloot er hoop in Volendam. De reageerbuispaling doet zijn intreden. En muziek maken voor B-films. Die taak heeft de B-movie orchestra op zich genomen. En wilt u straks kunnen meedeinen... Surf naar degids.fm Leden van GroenLinks roepen de eigen Tweede Kamerfractie op om de steun aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz in te trekken. Ze dienen daarom volgende week een motie in op het partijcongres. Volgens de leden worden beloftes die zijn gemaakt over de missie niet nagekomen en leidt de partij enorme imago-schade. Ik praat erover met Karel van Boekhoven van het Afghanistan-initiatief dat de motie heeft opgesteld. Meneer van Boekhoven, goedemorgen. Goedemorgen. En welke voorwaarden wordt niet voldaan? Het zijn er eigenlijk twee. Um, een hele belangrijke was voor GroenLinks dat een, het Nederlandse kabinet zich zou gaan inspannen voor een politieke oplossing. Om zo snel mogelijk het oorlogsgedeelte van de bezigheden daar in Afghanistan te beëindigen. En met de Taliban tot een politieke oplossing te komen. Nou daar blijkt de Nederlandse regering helemaal niets aan gedaan te hebben het afgelopen jaar. En ook helemaal niets mee van plan te zijn. Nou dat was wel een harde toezegging. En dat was voor veel GroenLinks er ook een belangrijke reden om uiteindelijk toch maar akkoord te gaan met die... Missie en de tweede. En de tweede is de um, het agentvolgsysteem. Het agentvolgsysteem? Agentvolgsysteem. Ja. Het ja, was nou voor ons een belangrijke eis dat we wisten dat die agenten niet als soldaat zouden worden ingezet, hè? dat ze niet gewoon uh, met uh, met de soldaten mee zouden vechten tegen de Taliban, maar dat ze echt politiewerk zouden doen. Nou, dat werd gegarandeerd volgens premier Rutte door een agentvolgsysteem. Daar zou dan uh, de activiteiten van elke agent in worden opgeslagen, zodat we konden zien wat ze precies gedaan hadden. Nou, ondertussen is duidelijk dat dat systeem er niet kan. Is dat een soort zo track-and-trace zoals je hebt bij de pakketpost? Van nou, zoiets, ja. Ja, <laughs> ja zoiets, ja. Ja. Ik weet niet hoe ze dat van plan waren. Een camera in iedereen zijn kruin te monteren of iets dergelijks. Maar, <laughs> maar als aan dit soort voorwaarden niet was voldaan, toen is er kennelijk iets afgesproken binnen GroenLinks, of niet? Ja, want in de tijd uh, is daar, uh, dat is een jaar geleden bij het vorige congres, is daar heel hevig over gedebatteerd, zoals u ongetwijfeld nog weet. En uh, toen heeft Jolanda een aantal van dit soort toezeggingen uh, heel hard uh, opgespeeld. Jolande er Sap. waren er nog wel meer hoor. Maar fractieleider, ja. Nou, uh, ik roep even wie, wie Jolande is. Jolande Sap, ja, okay. partijleider, uh, de facto partijleider. En um, ja, zij heeft toen wel geroepen van ik ga er keihard voor vechten dat al die toezeggingen worden nagekomen. Nou deze twee dus alvast niet. Um, en verder is het nog zo, dat, uh, daar staan wij ook van te kijken, dat uh, blijkt dat er nauwelijks nou recruten zijn voor die opleiding. Dus wij hebben een heleboel overhoop gehaald. Het kost Nederland een half miljard euro. Nou blijkt dat daar in Afghanistan bijna geen agenten zijn die opgeleid kan worden. Uh, uh, en nu komt er vanuit de regering een voorstel om dan maar een ander soort agenten op te gaan leiden. En nou dat vinden wij uh, ook een heel vreemd verschijnsel, Want dan zijn we dus uh, überhaupt met een verkeerd idee die missie ingelokt. Nou, Zegt u dat de partij enorme imago-schade leidt? Het is toch kabinetsbeleid en geen GroenLinksbeleid? Ja, dat is het rare. Het wordt uh, toch door het publiek als een GroenLinks-missie gezien, wat natuurlijk niet waar is. Het is gewoon een NAVO-missie eigenlijk, waar het kabinet van heeft besloten, Nederland wil wel meedoen aan die NAVO-missie. En GroenLinks heeft uh, door de rol die uh, het gespeeld heeft, uh, daar zijn naam aan verbonden. En nu lijkt het voor het publiek een GroenLinks-missie, wat natuurlijk niet zo is. En ja, dus hij is toch heel impopulair bij veel Nederlanders, uh, zeker bij, uh, bij de GroenLinks-achterbank. En je merkt het in de peilingen. GroenLinks staat slecht. En, uh, en, en ik hoor het ook, hè. als ik uh, word aangesproken als GroenLinks door andere mensen... dan krijg ik het regelmatig op mijn boterham. Jullie zijn tot die van die missie. Het is een politieke blunder, vindt u eigenlijk? Nou, ik vind het in ieder geval een fout. Ja, ja. Oh, ja, het, dat, is toch wat dat uh, Maar goed, we hebben natuurlijk een, half, een jaar geleden geroepen... doe dit nou niet, uh, toen is het toch gebeurd. Nu is het een jaar later en uh, de missie is nu een half jaar bezig. Dus het is nu het moment om te kijken van nou wat we. Uh, nou, dat staat is nou erbij? juist mijn, mijn, mijn vraag, is het nu niet al te vroeg om de steun in te trekken? zijn al een half jaar bezig hebben een paar agenten. Er moeten er nog een paar bij komen. Is veel te vroeg? Ja, wanneer is het niet uh, te vroeg? Hè? Uh, op dit moment kun je zien van die toezeggingen daar van een aantal belangrijke komt niks terecht. Jolanda heeft in de tijd geroepen van uh, als we uh, als niet een alle toezegging van nou wat, trek ik de stekker eruit. Dus nu dagen we haar uit om de stekker eruit te trekken. Dus natuurlijk zo, dit kun je maar eens per jaar doen, zo'n motie indienen, namelijk tijdens het congres. Zoals we het nu niet zouden doen, zou het pas over een jaar zijn. En dan is de missie al over de helft, dus dan heeft het niet zoveel zin meer om terug te keeren. Het is nu echt het moment om te zeggen van nou, een half jaar bezig, duidelijk uh, niet wat we ervan verwacht hadden. En ook niet de toezeggingen nagekomen, dus stoppen. Heeft u hierover gesproken met de partijleiding? Jazeker. Ja, ja. Uh, nou, ja, je hebt de partijleiding, je hebt het bestuur en je hebt de fractie. De fractie is uh, het erg met ons oneens. Die, die vindt dat de missie gewoon door moet gaan. En het partijbestuur uh, bemiddelt alleen maar tussen de diverse meningen. Dus dat maakt niet uit. Heeft dat nog iets mee te maken met het bericht van de BBC vandaag... dat uh, uit NAVO-documenten blijkt dat de politie en ook het leger in Pakistan samenwerken met de Taliban? Is dat voor u nog een extra argument? Nee, want dat wisten we eigenlijk al. Uh, wij wisten al u wist het al? Dus wat de BBC heeft als primeur, dat wist u al. Ja, want als je, als je de vinger aan de pols houdt uh, met wat er gebeurt in Afghanistan, dan weet je dat die Taliban nooit weg zijn geweest, nooit verslagen. En dat er ook maar één oplossing is voor als straks de Amerikanen uh, verdwijnen, dat de Taliban een hele belangrijke rol krijgen daar in uh, Afghanistan. Als je dat niet doet nu, dan krijg je een burgeroorlog. Uh, want dan, dan, krijg je, dan zou het regeringsleger dus uh, moeten gaan vechten tegen die Taliban. Nou dat gaat fout, dan, dan krijg je een soort, uh, soort, soort langdurige burgeroorlog waar die Taliban uiteindelijk toch zullen winnen. En dus het is, wat dat rapport zegt uh, is eigenlijk heel geruststellend, namelijk dat er nu al bewegingen zijn waarbij die Taliban posities inneemt. De motie van u en de Uwe wordt natuurlijk niet aangehaald. Uh, niet, niet, je krijgt geen meerderheid, hè? Nou, dat weet ik nog niet zo net. Het uh, zou me niet verbazen als hij dat wel kreeg. Maar het wordt wel spannend, hoor. We, we rekenen er niet direct op dat hij een meerderheid krijgt. Maar er moet toch gezegd worden dat we een jaar geleden... een motie van afkeuring hebben ingediend. Dat is dus nog wel een stukje sterker dan we nu doen. Nu roepen we de fractie alleen maar op om te stoppen. Uh, en die had al uh, 30 van de stemmen. Dus ik, uh, ik moet nog zien hoe het afloopt. Meneer van Broekhoven, is het een splijtswam? Nou, Koenders is binnen de partij het afgelopen jaar wel een heel uh, een moeilijk punt geweest. Waar, uh, waar verschillende partijen een, een nogal van mening over verschillen. En eigenlijk willen we daar ook zo snel mogelijk van af, natuurlijk. Dus als we nou uh, echt zouden stoppen met die missie, dan hebben we in ieder geval geen splijts van. En als we dat niet doen, ja, ook dan denk ik, dan, dan moet je er natuurlijk ook een keer over stoppen om erover te, te bakkeleien. Want er zijn natuurlijk belangrijkere dingen in de wereld dan die missie. Maar nu moet het echt even worden uitgevochten deze kwestie. Van Broekover van GroenLinks, dank u. Oké. Okay. Vandaag naar de gids.fm de Moet een wereldprimeur worden in Volendam. In het Palingdorp wordt vrijdag het eerste kweekbedrijf voor glasaal en paling geopend. In een pand op het industrieterrein moet binnen enkele jaren de eerste gekweekte paling het licht gaan zien. En al jaren is de wetenschap op zoek naar manieren om paling te reproduceren, maar tot nu toe is dat zonder succes gebleken. Maar nou is het begin er. De palingluifjes worden al geboren, maar nu gaat Andri Swaga proberen ze ook in leven te houden en groot te brengen. Hier dus in deze ruimte hebben we dus uh, zes uh, bakken waarin de uh, schier al gehouden wordt. Hier zitten de vrouwtjes in en uh, dus elke bak heeft ongeveer uh, tussen de, de zes en de tien vrouwtjes. U heeft nu een van die bakken een beetje open gemaakt en ja. ik zie daar... Hier ja, dus... paling, uh, ja zitten. Zitten een paling is zitten. Het is alleen maar vrouwtjes. De vrouwtjes uh, die zijn, uh, die zijn een stuk groter dan de mannetjes. Hier hebben we vrouwtjes zitten, die zitten tussen de 800 gram en de uh, 1,6 kilo. Uh, mannetjes die zijn veel kleiner. Die zijn uh, tussen de 150 en de 200 gram gemiddeld. En is dit nou de plek waar Volendam weer opnieuw een echt palingdorp zou kunnen gaan worden? Uh, dat hopen we wel. Dit is het begin van, uh, van het productieproces van glasaal. Want dat zijn de kleine ja, de babypalingjes, zal ik maar zeggen. Ja, dat zijn de babypalingjes die dan gebruikt kunnen worden... dan wel voor het weer uitzitten in het IJsselmeer. Dan wel voor het verder opkweken in, in palingkwekerijen. Uh, dan wel uh, net als de Spanjaarden gewoon uh, opgegeten worden. Nou is dat een proces wat al jaren bezig is. Want ja, die palingen die wij normaal gesproken eten... die paren in de Sargassozee, moeten de hele oceaan overzwemmen... komen dan uiteindelijk in het IJsselmeer weer terecht. Nou ja, fijn. dat proces dat wil u eigenlijk in eerste instantie helemaal gaan nabootsen... maar... Ja, dat is toch blijkbaar niet helemaal nodig. Ja, in het begin werd er uh, gezegd dat de paling inderdaad uh, die afstand moest zwemmen uh, om inderdaad rijp te worden. En uh, we zijn dus ondertussen achter dat dat uh, waarschijnlijk niet het geval hoeft te zijn. Vandaar dat we hier dus geen uh, wat we zwemtunnels noemen uh, gebruiken. Huh? Die een soort hoofdtrainers voor de palingen, maar dat hoeft het dus niet. Nee, nee, nee. Die zwemtunnels, dat is echt een systeem waarbij dus de paling gewoon. Uh, op de plantenplaats plaats bleef, maar wel de hele tijd aan het zwemmen was. En dan werd nagebootst dat ze dan 5000 kilometer zouden zwemmen. Uh, hier uh, houden we alleen maar de oude dieren. Op het moment dat we dus de eitjes hebben en uh, de sperma hebben, worden die uh, vermengd met wat zeewater. En daarna gaan ze dus boven naar onze embryo-ruimte toe, waar we ze dus uh, houden en dan verder opkweken, proberen op te kweken tot glasaal. En boven, dat is dan een ruimte met ja, in mijn ogen aquaria erin... waar dan die larven in komen te liggen. Ja, inderdaad. Dit is dus een opstelling waar we dus de verschillende voeders kunnen testen... om te kijken wat de beste omstandigheden zijn voor het opkweken van de larven tot glasaal. Want dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling. Een paling, een glasaal die weer in de zee of in het, hier in het IJsselmeer moet gaan zwemmen. Maar ja, voordat het zover is, moeten ze dus eerst wel wat gaan eten, die kleine larfjes... Dat is nu het groot probleem. Hoe kan het dat u dat nog steeds niet weet? Uh, omdat in de eerste instantie het vrij moeilijk was om de, de larven te krijgen. Dus als je geen larven hebt kun je ook niet uh, verschillende voeders testen. En dus we zijn nu in staat om het hele jaar door uh, larven te, te krijgen. Dus... Dan is het maar uitproberen van uh, waar ze trek in hebben. Ja, we hebben natuurlijk wel een redelijk idee van uh, uh, wat ze eventueel kunnen eten. En dus we gaan inderdaad een heleboel verschillende voeders gaan we hier testen. En uh, dan is het een kwestie van uh, te kijken met welke uh, voeders krijgen we positieve resultaten. Van het opkweken van larven tot glasaal. Uh, daar zit waarschijnlijk een periode van ongeveer zes maanden uh, in. Dus dat inhoudt dat... we die vissen moeten we wel, of die larven die moeten we wel voeren gedurende een periode van zes maanden. En die zullen dus ook niet altijd hetzelfde gaan eten. Oké, okay, en dan moet u ze eerst al aan het eten krijgen. Ja. Dat, dat hele proces van het eitje en het zaadje tot een, een, een larve, dat heeft al een zeven jaar geduurd. Hoe lang denkt u dat dit gaat duren voordat u echt die larven kunt gaan opkweken als het ware naar die, naar die, naar die kleine aaltjes? Je weet natuurlijk nooit van tevoren hoe lang het gaat duren, maar ons, uh, ons objectief is dit om uh, in de komende de drie jaar dus echt uh, de, te vinden hoe we uh, de larven kunnen opkweken tot, uh, tot glashal. De moedermelk voor de babypaling, dat, daar bent u naar op zoek? Inderdaad, en als we die hebben gevonden dan zal de rest op een gegeven moment ook vrij snel achteraan komen. Ik kan me voorstellen dat als u dat eenmaal dat ei van Columbus gevonden heeft... als het gaat om het opkweken van die larvis naar een glasaal... dat, dat is natuurlijk waard. Daar is de hele wereld naar op zoek. Uh, inderdaad. En de, de, hè, er zit een potentiële markt die bijzonder uh, interessant, bijzonder groot is. En, uh... Want wordt er op meerdere plekken soortgelijk onderzoek gedaan? Uh... Er, zijn, uh, er wordt in Japan, in uh, Denemarken en in bepaalde andere onderzoeksinstellingen wordt er ook onderzoek naar gedaan. Maar, uh, naar nou, mijn weten, is dit het enige privébedrijf dat probeert de technieken te ontwikkelen. Want uit privé, dat is natuurlijk interessant. Want als je wetenschappelijk onderzoek doet, dan moet je dat publiceren. Als u iets vindt, dan kunt u daar een patent op aanvragen. Uiteraard. Uh, als wij uh, methodes ontwikkelen, dan houden we dat voor onszelf. Want dat is dan natuurlijk een, een heleboel geldwater. En er zullen een heleboel mensen geïnteresseerd zijn om te weten hoe wij naar nou voor elkaar krijgen. om uh, glas al te produceren. daar waar uh, ja, iedereen nog aan het zoeken uh, zoek, uh, is. Ja, en dan komt iedereen, zoals vroeger dat ook was. weer voor de paling en de kweek daarvan weer naar Volendam. Want daar ja, moet je dus wezen voor de paling. Inderdaad, dan moet je voor de paling moet je weer naar Volendam toe. Andries Wagenaarvan, van Aal Volendam. Vrijdag wordt het bedrijf dus feestelijk geopend. En... Ondanks dat het nog niet lukt om ze zelf te kweken, zal het toch zomaar paling geserveerd worden, denk ik. Nu de zomerse klanken van SoftCel. say the love Ja, weer een rondje van 6. en weer een rondje van zitten. een heerlijk suikerig nummer. Soft cell and tainted love. De gids.fm Rimpeloos en gezond hetzelfde leven blijven leiden zoals we dat nu doen. Met de huidige technologische en medische ontwikkelingen wordt dit snel werkelijkheid. We moeten ons realiseren dat de meisjes en jongens die nu geboren worden... dat die een gemiddelde levensverwachting tegemoet uh, hebben van, van meer dan 100 jaar. Dus dat eeuwige leven, dat ligt veel dichter bij ons dan dat we ooit gedacht hebben. Uitgesproken in uitgesproken WNL in augustus vorig jaar. Eeuwig leven. Zou dat echt de toekomst zijn, het eeuwige leven? Het nieuwe boek van de Amerikaanse natuurkundige Michio Kaku... wordt met veel enthousiasme ontvangen en is nu in het Nederlands vertaald. Onder de titel Reis naar de Toekomst kijkt hij vooruit naar het jaar 2100... en geeft hij vele voorbeelden over wat er dan over zo'n sleutige 90 jaar... allemaal mogelijk is. En dat is veel. Ik praat over die toekomstreis met Paul Ostendorf. Hij is futuroloog. Meneer Ostendorf, goedemorgen. Goedemorgen. Michio Kaku is een kind van Japanse immigranten. Een briljant natuurkundige. Ja. Hij schrijft veel over de toekomst. Absoluut. U heeft al zijn boeken gelezen? Niet allemaal, want hij heeft er acht of negen geproduceerd. Maar ik denk dat ik er een stuk of zes uh, heb. En wat maakt zijn glazen bol zo bijzonder? Um, wat zijn bol zo bijzonder maakt, is dat hij uh, geen fantastisch is. Hij gebruikt pure uh, exacte wetenschap... om te kijken waar de grenzen van de mogelijkheden liggen. Dus hij schrijft dus niet uit een duim. Nee, nee, absoluut niet. Hij kijkt echt naar wat, wat kan er in... De fysica, wat kan er in de chemie en op basis daarvan... Uh, doet hij de nodige uitspraken. En dan zegt hij dat hij in 2100, of misschien zelfs eerder... dat hij dan kankercellen door nanodeeltjes in je bloed bestreden ziet worden. Ja. Dat gelooft u? Uh, absoluut. Ik denk zelfs dat dat een voorzichtige schatting is. Uh, we zijn nu heel druk bezig om met nanotechnologie. Dat wil zeggen dat je uh, op moleculair niveau machientjes in elkaar zet. En, uh, want dat gaat maar al te snel. Dat op moleculair niveau machientjes nou, in elkaar zetten. Alle materie om ons heen die bestaat uit uh, atomen en moleculen. De hele kleine deeltjes waar de materie uit is opgericht... Gebouwd. En we zijn met de techniek inmiddels zover... dat we een individueel atoom kunnen oppakken en verplaatsen... of kunnen laten combineren met een ander atoom als de chemie dat toestaat. Ja. En op basis daarvan kunnen we dus zeer gecompliceerde moleculen ontwerpen... of zelfs rangschikken van moleculen, zodat je een wat groter bouwwerkje krijgt... wat zelfs een klein apparaatje kan voorstellen. Ja. Op dit moment is dat nog science fiction, grotendeels. Maar er is eh, wetenschappelijk geen enkel bezwaar, geen enkel serieus bezwaar te noemen waarom dat niet ooit zou kunnen leiden tot uh, zeer gecompliceerde machines... die je dan een bepaalde opdracht geeft. We en dan zou programme... zo'n machientje door zo'n bloedbaan geschoten kunnen worden? Ja, op, je, op, je kunt zo'n machientje cellen. programmeren. Je programmeert als het ware materie. Wij zijn gewend dat we bits en bytes programmeren in een computer. Maar je kunt dat ook doen met atomen en moleculen. En je kunt zo'n machientje dan de opdracht geven... zoek een bepaald eiwit, wat bijvoorbeeld alleen ontstaat... als iemand een kanker bij zich heeft. En zo'n machientje gaat dan op zoek naar die cellen die die eiwitten produceren en kan bijvoorbeeld de instructie krijgen, vernietig deze cellen. Of het machientje kan een signaal geven van... ik tref in het bloed een bepaald signaaleiwit aan... En ik zou toch maar eens naar een dokter gaan of naar het ziekenhuis om een verdere scan te laten doen, want je bent in ieder geval gediagnosticeerd met het dragen van een bepaald eiwit. En voor die machietjes moet je nog naar het ziekenhuis of liggen die straks bij de drogist? Die uh, liggen straks waarschijnlijk bij de drogist, maar dan praten we over een ja, verre toekomst. Ja, ja, ja. Uh, de, waarschijnlijk kun je ze zelf toedienen. Je kan het uh, op verschillende manieren tot je laten komen. Uh, dat kan via een pil of via een eenvoudige heel kleine injectie waarmee die machinejes toedient. En je kunt ook iets maken waardoor je ze altijd bij je draagt. En geen, dat je... geen chemo meer, geen, geen bestaarding chemo meer, chemo geen, geen misselijkheid meer. Het zal tegen die tijd iets zijn dat je zegt... wat een barbaarse, middeleeuwse methode... dat we mensen vol met chemicaliën stoppen... waar ze dood en doodziek van worden. Je gaat dan heel gericht op het kankergezwel zelf iets doen. En dat is eigenlijk een hele mooie oplossing. En in 2100 heeft niemand meer kanker. Uh, ze krijgen nog steeds allemaal kanker. Alleen dan zal een veel groter deel dan nu in het zogenaamde curatieve circuit komen. Dat wil zeggen dat, dat het geneesbaar is. Dat we het zien als een chronisch iets. Nu is dat ongeveer 50 De helft van de kankers is palliatief, dus dodelijk. En de andere helft kan genezen worden in de curatieve sfeer. En straks zal dat oplopen tot 80, 90, tot zelfs tegen de 100 Volgens Michio Kaku dragen we over een paar decennia... gecomputeriseerde contactlenzen... waarmee we informatie krijgen over personen en dingen die we tegenkomen. Ja. Letterlijk. Ja, nou, die contactlens, is dat echt zo die? Nou, de, Waarschijnlijk wel. Die contactlens bestaat al. Het klinkt uh, ja, te gek. Het klinkt als science fiction. Maar er is al een contactlens waar een minuscuul klein lasertje in zit. Die uh, vrij doorzichtig is. Zodat het voor het pupil kan zitten. En de contactlens zit een heel klein beetje energie. Een heel klein zonnestelletje die die energie al kan opvangen. En dat lasertje schrijft als het ware eenvoudige lichtpuntjes op je netvlies. Waardoor je dus al een beeld ziet. En dat is vandaag. Wat zie je dan? Je ziet uh, lichtflitsjes, puntjes uh, ontstaan. En als je dat heel snel doet, kun je bijvoorbeeld een letter uh, zou je kunnen afbeelden op het netvlies. Maar als ik u niet zou kennen en ik zou u tegenkomen zou Enschede bijvoorbeeld... Klaar. ...en dan, dan zou er een, een, een plaatje voor mijn neus komen als het ware, van dit is Paul Ostendorf, let op, want hij is futuroloog. Ja, ja. je kunt dan uh, extra informatie krijgen over de werkelijkheid. Wij noemen dat de augmented reality, de aangevulde of versterkte realiteit. En je ziet dus gewoon met je ogen wat er is, maar je krijgt er wat extra informatie bij. Uh, let op, uh, dit is een bekend gebouw, je kan uh, naar links en dan kom je in die straat uh, tijdens een vergadering met mensen zie je ook de agenda en alle belangrijke stukken. Daar zou het in de toekomst uit kunnen komen. Maar daar is nog een hele eind weg, want we zijn zo ver dat we net een lichtflitsje. hebben. Dus pieken wordt heel makkelijk op school? Ja, dan wordt het heel erg makkelijk. Ja. Het lijkt me allemaal heel vervelend. Moeten we dat ja. wel doen? Dat, dat is eigenlijk de grote vraag voor de toekomst. Het is niet meer de vraag wat het technologisch kan en wat het technologisch niet kan. Het belangrijkste is, wat willen wij eigenlijk met z'n allen? En daarom ja, moeten mensen dus wel kennis nemen van de mogelijkheden, zodat je in ieder geval een keus kunt maken, want anders is die toekomst er, voordat je er in hebt. Heeft Kaku in het verleden het steeds betreft de eind gehad? Uh, niet altijd. Uh, iedereen maakt wat dat betreft fout. Omdat ze soms in hun enthousiasme wat, wat doorschieten. Ook uh, Michio kom, ontkomt daar niet aan. Geef een maar dat is dan mijn voorbeeld. Is, uh, hij heeft het bijvoorbeeld over uh, supergeleiding. Supergeleiding wil zeggen dat je een uh, materiaal creëert... waarvan de elektrische weerstand nul is. Niet een beetje, maar echt fysiek nul. Ja. En dat is een eigenschap die we al bijna 100 jaar kennen. Maar die tot zeer lage temperaturen uh, moesten die materialen teruggebracht worden... Omdat te op, op te wekken. Recent of recent en de afgelopen decennia is dat opgelopen maar het is nog altijd 100, 150 graden eh, of graden, 150 Kelvin waar dat optreedt. Kelvin zijn geen graden, vandaar even. Um, maar het is in ieder geval en, onder nul. Onder nul, zwaar <laughs> onder nul. Maar eh, Michio denkt dat in de komende decennia dat op kamertemperatuur gaat uh, gebeuren en dat zou best kunnen, wetenschappelijk is daar geen enkel bezwaar tegen, maar het is er is nog geen reden om aan te nemen dat dat ook zo zal zijn. Dus daar ja, is de vader de wens van de gedachte. Weet helemaal niet of dat gaat gebeuren bij kamertemperatuur. Heeft u de, dezelfde toekomstvisie als hij heeft? In grote lijnen wel. Zei het dat hij op sommige treinen wat optimistischer is dan, dan ik. Maar misschien ben ik uh, ja, ook een beetje door schade schande wijs geworden. Ik ben ook vaak optimistisch. Ik denk, oh, dat moet kunnen. Maar dan duurt het toch nog wat langer. dan. Nou, hij is een uh, halve Amerikaan. Hè. Die Amerikanen hebben een optimisme. Hij is, optimist, uh, natuurlijk uh, hij is 100% de... Amerikaan. Ja. Hij is in Californië geboren. Weliswaar het Japanse ouders. Maar hij is echt Amerikaan. Dus hij is dol enthousiast. hele enthousiaste man. Als je ook zijn, zijn programma's volgt. Hij is vaak op de BBC en een andere zenders. Uh, dol enthousiast figuur. Nog één ding. Hij beweert dat we met behulp van verschillende technieken... veroudering kunnen tegengaan. En dat, als we dat willen, onszelf kunnen stilzetten... bijvoorbeeld op uh, 30-jarige leeftijd. Ja, ja, dat is uh, 100% zeker dat het gaat gebeuren. U schrijft schrijf het van. zelf in 2001 al, hè? Ja, dat klopt. Ik heb dat al heel lang uh, beweerd. Ik uh, kom daar ook telkens in mijn colleges uh, op terug. Um, ja, het is, is onbegrijpend voor natuurlijk. mensen dan dat... Oeh, wat een leuk college <laughs> is dit. Nee, het leuke is dat... Uh, in mijn ervaring wil 50% van de mensen wil het niet eens... Nee? nee, als ik het vraag aan, aan, uh, in, in zo'n college, dan is gemiddeld 50% zeggen... Ik, ik wil dat niet, ik wil een keer dood. En als ik dan vraag, ja, wat dan? Waar, waarom wil je dat? Ja, dan ga ik naar de hemel, hopen ze. Hoe lang moet je daar zitten? Ja, dat is eeuwig. Ik zeg, oké, okay, dus, dus of daar eeuwig leven, of hier eeuwig leven. Wat wil je? Alleen, ik lijkt mij veiliger als je eeuwig wil leven... dat de beste manier is om niet dood te gaan, dat je hier blijft. Want daar weet je niet wat er is. Daar kom je op allerlei geloofskwesties uh, nou, Misschien uit. komen we er ook nog achter, dankzij de wetenschap. Dat er niks is. En wat er is. Of wat er wel is. Ja. En dat, dat zou dan heel mooi zijn. Maar zou u het willen? Ik zou het zelf wel willen. Ik ben helaas net te oud, schat ik, om dat mee te maken. Maar ik, ik hoop nog wel de eerste dingen mee te maken die tot een stuk verjonging leiden. En wanneer wordt het dan werkelijkheid? Uh, ja, dat, dat is moeilijk. Maar dat zal in, in een jaar of 30, 40 uh, moeten we aan aanzienlijke verjonging toekomen. En met een jaar of 80, 90 moeten we het eeuwige leven kunnen bereiken. En hoe gaat het werken dan? Hoe werkt het? Dat gaat werken doordat we dan tegen die tijd zoveel weten... over de werking van één cel in het menselijk lichaam... dat je ook precies weet waarom die cel verouderd. Wat er gebeurt in de processen in die cel waardoor die veroudering optreedt. En zodra we dat precies begrijpen... kun je ook de maatregelen nemen om die veroudering tegen te gaan. En een mens zou dan kunnen besluiten... ik wil dertig zijn en in de verpakking van dertig wil ik ook blijven leven. En dan kun je bij wijze van spreken 150 of 180 halen. Of nou, 200, net wat je wil. 2000? Waarom niet? Of 2000. Er zullen altijd risico's zijn, want je kunt nog steeds onder de tram komen of uh, van, van, in een ravijn storten. Oh ja. Oh ja. Dus ongelukken blijven bestaan. Maar in principe is er dan geen reden meer waarom het leven eindig zou moeten zijn. En dat is een, een wetenschappelijk verdedigbaar standpunt. Dat er geen wetenschappelijke reden is waarom het leven eindig zou moeten zijn. En de kosten van de zorg zullen dan ongelooflijk dalen. Ongelooflijk dalen, inderdaad. Nou, uh, Mietje, Kaku is optimistisch over de toekomst. En u ietsjes minder, ietsjes minder, maar toch ook. Waarop vreugt u zich het meest? Uh, op morgen. <laughs> Ik ook. Hartelijk dank. We gaan het zien. Graag gedaan. Paul Ossendorf, futuroloog. Moeten we ons goud terug gaan halen? En aflevering 7033 van de niet aflatende strijd van Superman tegen KPN. Het nieuws met Durot Meijens. Radio 1, het NOS-journaal. Topman staal van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia... stapt op vanwege de grote financiële problemen. Door de daling van de rente leveren de beleggingen van Vestia minder op. Daardoor kunnen de tekorten oplopen tot 2,5 miljard euro. Een nieuw bestuur en ingrijpen van de overheid moeten dat voorkomen. Staatssecretaris De Krom wil een omslag in het denken... over mensen met een arbeidsbeperking. Hij vindt dat ze zoveel mogelijk in gewone banen moeten werken. Sociale werkplaatsen blijven alleen bestaan voor mensen... die een beschutte omgeving nodig hebben om te werken, zegt De Krom.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 En Nederlanders zijn de actiefste twitteraars van de wereld. Frans Onderzoeksbureau kwam tot die conclusie na een analyse van miljoenen accounts. Veel mensen gebruiken Twitter vooral om berichten van anderen te lezen. Maar Nederlanders, en op de tweede plaats Japanners... zijn ook zelf erg actief met het plaatsen van korte berichten. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Dit is de gids.fm. Met Felix Burders, Superman. Meneer Lanes zit al maanden zonder telefoon en in internet. Hij is verhuisd. En KPN weigert nog steeds, per ongeluk of expres, dat weet ik niet... maar ze weigeren in ieder geval zijn aanvraag voor een nieuwe aansluiting. En ook de computerman van de heer Lane weet het niet meer. En hij mailde Superman. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Superman. Superman is aangekomen in Breda bij PC Friend Computers. Meneer Hos, daar bent u van. Wat heeft u met de kwestie van meneer Lane te maken? Want u heeft hem mail gestuurd. Ik ben de pc-leverancier van meneer Lane. De pc-dokter? U kunt het ook dokter noemen. Ik heb meneer Lane rond zijn verhuizing een nieuwe laptop verkocht. En ik zou op de locatie die laptop weer opnieuw gaan aansluiten. Meneer Lane is een oudere man, zou gaan verhuizen naar een verzorgingshuis. Ja, rond de verhuizing, toen ik daar aankwam... er zou een uh, Xperia-box van KPN geleverd worden. Er bleek niks geleverd te zijn. Toen we gingen opbellen werd er medegedeeld dat de verhuizing van meneer Lane geannuleerd was. Door meneer Lane? Meneer Lane wist van niks. Door u? En door mij ook niet, ik wist ook van niks. Wie hou je daar nog over? De KPN de zelf? De KPN zelf, serieus. Ja. Ja. Dus gaan bellen. Nou, de eerste keer blijkt het een, een vergissing te zijn. Maar dat betekende wel dat alles opnieuw op de rails gezet moest worden... met een leveringstermijn van zes weken. Het ging om uh, televisie, die, uh, internet, internet bellen. Ja, ja, inderdaad. Zes weken wachten voordat het allemaal gerealiseerd kon worden. Door de vergissing van KPN? Door de vergissing van KPN, werkelijk. Dat is nog maar het begin. Het oh, ja. probleem is ook dat in de flat of in het appartement waar meneer Lane woont... is die verplicht om een KPN-lijn uh, te hebben. En dat heeft te maken met het hele alarmeringssysteem uh, wat daar in huis uh, bestaat. Dus hij kan ook niet ergens anders gaan winkelen. En wat heeft u meegemaakt met de KPN? Iedere medewerker die ik aan de telefoon kreeg... vertelde mij heel enthousiast, ik ga het voor u oplossen. Binnen vijf dagen werkt het. We zijn nu uh, maanden verder en er is gewoon nog helemaal niks gebeurd. Daarnaast heb ik nou ja, ik heb hier een hele lijst met namen van helpdesk-medewerkers... Uh, die we inmiddels uh, gesproken hebben... En dat zijn dan eh, niet zomaar de eerste de beste... want ze pretenderen, ik zit in de tweede lijn... of ik zit zelfs in de derde lijn. Maar even zo vrolijk zeggen ze van hun andere collega's... van nee, dat had hij nooit mogen doen, het moet zo. En de volgende zegt weer nee, die andere heeft gelijk, het moet zo. En nou ja, zo ben ik dus uh, al etterlijke keer uh, ja, weer met een kluitje in het riet gestuurd... want daar komt het op neer. Ja. Hoe is hij om? Ik ga hem zo spreken, maar... Heel treurig. Ja, dat, dat, ja, dat is natuurlijk... Uh, Kijk, ik ben vanuit mijn beroep en mijn vak wel wat gewend met helpdesken. Maar dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Oh, Superman. Superman is aangekomen bij meneer Lane. U zit al maanden zonder uh, normaal internet, uh, zonder normale televisie. Uh, het hele pakket wat u besteld had, is niet geleverd. Wat betekent dat voor u in het dagelijks leven? Heeft u daar last van? Een beetje last van? Heeft u daar veel last van? Nou, het is in ieder geval heb je er veel last van. Morgen hebben we een bijeenkomst hier van een van club waar we bij horen. En die hebben dan eh, noodhulen en eh, agenda's en zo die meelichten. Maar ja, dat kan bij mij niet. Dus nou bent u een, dat mag ik zeggen, u bent een tachtiger hè? klopt dat? Ja, ja, ik ben van 24. Bent u ook nog van de generatie die echt wel al altijd bij de KPN zat en vroeger bij de PTT? Al, ja. al tientallen en tientallen, misschien wel oh, 50 ja. jaar, 60 ja, ja. jaar. We zijn altijd voor alles dikker geweest bij de KPN. Heeft u enig idee hoe het nou kan verstaan dat u zo behandeld wordt? Nee, het is, het is de organisatie van de KPN zelf die hun in de weg zit. Welkom bij KPN. Wij helpen u graag. Voor technische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld hulp bij installeren... of het melden van een storing, toets 1. Het punt is ook van laden. hij krijgt elke keer aardige mensen aan de lijn... die, ja. die vervolgens niks oplossen. Mhm. Mm en het duurt nu al maanden, maanden en maanden. En het is... Het is meneer is 55 jaar uh, klant bij jullie. Mm -hmm. Meneer is zo 1924. Ja, dat gaat van anders. Alles is geannuleerd, geleverd, geannuleerd, geleverd. Geannuleerd, geleverd. Ja. En het annuleren, dat doet gek genoeg de KPN de hele tijd. Ja. En dan zegt de KPN, door onze annulering... waar niemand om gevraagd heeft... maar wat KPN uit zichzelf gedaan heeft... is de wachttijd vervolgens zes weken. Het is allemaal een beetje een, een, een, een, een rommeltje... Want hier zie ik wel staan dat er verhuizing is met internet spellen. Nou, dat klopt dus ook niet. Ik, uh, ik denk toch dat ik dit eens moet uit gaan zoeken. En heeft u ook nog een brief geschreven aan de beruchte en beroemde meneer Middeldorp, chef Klachten? Ja, nou ja, dat is onze uh, directeur ja, van uh, KPN Contact. Niet, niet eens antwoord. Ja. ja. Heeft hij een brief gestuurd aan de raad van bestuur van KPN? Mm hm. hij een uh, brief terug dat uh, hij niet in de positie is om uh, aan hen een brief te sturen? Ja. Ehm... Um... Ik, ik zou het toch moeten uitzoeken. Ja? Meneer? Ja? Ja, bedankt voor het wachten. Uh, ik heb even uh, gesproken met de technische Dus Ze meten wel een actieve linesync. Alleen, administratief komen ze niet doorheen. Dat heeft te maken met de aanvragen die op dit moment lopen. Eén staat op OffEf en de andere ook. Dat zijn dus twee klanten die ik al noemde. Dus we wilde zeggen dat er twee aanvragen lopen, actief zijn, maar die worden, worden, worden, worden allebei beëindigd. Het zijn twee aanvragen om daar internet te realiseren. Ja, alleen allebei de aanvragen die staan op opheffen. Ja, maar dat heeft, dat, heeft, dat heeft de KPN ongevraagd gedaan. Ja, ja precies. Ja, alleen het gebeurt wel en dat is niet meer terug te draaien. Het eisenpakket is overzichtelijk, kan meneer zo snel mogelijk op een normale manier worden aangesloten. Ga ik mijn best voor doen. Absoluut. Kunnen er excuses komen voor het feit dat dit maanden en maanden geduurd heeft, veroorzaakt door de KPN? Dan komen de excuses van mijn kant. Kunnen de reële onkosten. het hoeft niet aan verdiend te worden. Als u gewoon een, een vergoeding zou willen voorstellen. die recht ja. doet aan de gemaakte onkosten. Ja, dat mag u vanuit gaan, meneer Molenaar. dat het op uh, een goede manier wordt opgelost. Wanneer zou de boel weer gewoon goed kunnen functioneren? Wel minimaal twee, drie weken. Echt waar? Ja. Oh, ha, ha, ha, ha. Wij lossen heel veel problemen van mensen op. Uh, meneer Hos zegt. Uh, dit gaat je niet lukken. Je gaat in het stof bijten. Wat denkt u? Nou, een fles wijn onderverwerpen. Ik moet het eerst zien en dan geloven, hoor, bij de KPN. U zegt voor een fles wijn, het lukt je niet. Dan wil ik de beste fles wijn opzetten. Een goede gaat man. niet lukken. Ik heb goede wijn. Ja. Superman gaat er mist in. Gaat niet lukken. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Vijfmaal nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Vijfmaal ja. Superman kwam, zag en overwon en drinkt nu... Wijn. Alle problemen zijn opgelost met excuses van de KPN aan de trouwe klant. Volg de gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar de gids.fm en meld je aan. We hebben over de economische crisis en dan is goud het toverwoord, want nu aandelen en staatsobligaties verdampen waar we bij staan zijn goudstaven nog wel een zekerheid. Als vanouds zou je bijna zeggen. Maar waarom en hoe erg is het eigenlijk dat bijna al het Nederlandse goud in buitenlandse kluizen ligt? Daar praat ik over met Sander Boon. Hij is politicoloog en partner bij GSCG. Dat staat voor Gold Standard Consulting Group. Meneer Boon, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft thuis natuurlijk een staaf goud liggen. Uh, ik heb wat goud uh, sinds 2003, maar ik heb het niet thuis liggen. Gelukkig zijn er wat uh, mogelijkheden uh, om, uh, om dat op een andere manier te doen. Waar verstopt u het? Ik verstop het niet hoor, ik nee? heb het gewoon ergens liggen waar het veilig ligt. Maar heeft u een papiertje thuis dat het van u is? Ik heb geen papiertje, maar ik, uh, ik, uh, het is een constructie die, uh, die veilig is voor mij. Een constructie die veilig is voor mij? Klinkt allemaal heel erg spannend. Nou ja, om goud zit natuurlijk een, een heel uh, audio, het is, uh, het is natuurlijk spannend. Uh, en uh, het is mijn visie, het is mijn idee en dat is ook de reden waarom ik het artikel heb geschreven dat dat in de, toekomst, in de nabije toekomst uh, uh, nog belangrijker zal gaan worden. Ja, u heeft een artikel geschreven in een krant. Goud is eigenlijk het enige dat ons op drijvende houdt... en behoedt voor faillissement, zegt u daarin. Waarom is dat edelmetaal dan zo bepalend? Nou, het is, het, is niet, het is bepalend omdat het bezit is. Uh, het is echt bezit. Um, uh, wij hebben een, een financieel systeem waarbij uh, eigenlijk ons bezit een, een schuld is. Een staatsobligaties. Dat is een papiertje eigenlijk. Uh, dat is een belofte. Uh, wij hebben ons kapitaal. Ik zeg altijd, als je, als je uh, spaart, dan wil je een gedeelte van je, van je uh, geld apart zetten. Veilig. Vroeger deden we dat in goud, maar sinds veertig jaar doen we dat in, in staatsobligaties. Overheden die hebben daar een briefje geschreven van... wij beloven uit toekomstige economische groei dat ik dat terugbetaal. Um, maar ondertussen hebben de overheden dat uitgegeven. Uh, we hadden economische groei, maar nu ineens niet meer. Dus mensen beginnen vraagtekens te zetten bij de, bij de belofte van de overheid... of ze dat nog wel terug kunnen betalen. En dan komt goud om de hoek. Want op het moment dat uh, de belofte een fata morgana blijkt te zijn... dan moeten weer reële waarden zijn... En dat is fysiek goud. En waarom doen we dat nog altijd met goud en niet bijvoorbeeld met andere dingen... zoals diamanten of koper, want koper wordt gestolen waar je bij staat? Ja, er zijn een aantal redenen voor. Je hebt de historie. Uh, 2000, 3000 jaar uh, uh, zit in de menselijke samenleving al goud. Dat is één reden. Uh, diamant kun je namaken, dat is koolstof. Uh, koper is heel veel van aanwezig. En misschien de belangrijkste reden is dat de bovengrondse hoeveelheid goud... nog aanwezig is, uh, al het, het uh, gemeende goud... En dat de, de hoeveelheid die er jaarlijks bij komt, heel klein is. Dus de, dat heet dan in technische term de stock-to-flow-ratio. Uh, goud is als enige metaal, als enige grondstof die dat heeft. Dus dat is een ideale waardenstandaard. Vroeger ja, dan hadden we vroeger we de gouden standaard. Hè? De waarde van de munt was gekoppeld aan het goud. Ja. Dat klopt. Dat is niet meer, hè? Nee, dat is uh, wat ik zeg. Uh, overheden um, uh, uh, hielden niet van die discipline. En die hebben op een gegeven moment, uh, 40 jaar geleden, gezegd... Um, ik duw dat goud eruit en ik doe een staatsobligatie erin als belofte. Alleen, wij mensen hebben weinig discipline, blijkt, afgelopen 40 jaar. Uh, zowel consumenten, bedrijven, banken als overheden... hebben enorme schulden gemaakt tegen steeds lagere rente. En als nu de rente omhoog gaat, blijken we het niet meer te kunnen betalen. En dat zien we dus in, in Ierland, en Griekenland en in Portugal. En waarom werd die koppeling destijds losgelaten? Omdat, nou, precies omdat die discipline uh, niet... Alleen vanwege was. de discipline? Ja, ook economen die kijken wel eens naar de goudstandaard... en proberen op economische termen erachter te komen waarom dat gefaald heeft. Um, ik kijk terug, ik ben politicoloog... dus ik kijk op een net andere manier naar die materie... en ik constateer dat dat helemaal geen economische reden was... maar een politieke reden. Nou, de economen zeggen toch... Uh, het, het is losgelaten vanwege het feit dat dan uh, de banken veel meer armslag hebben. Zeker de centrale bank. Nou, dat klopt. En de, de, de, de, groot, de, de, de baas van de Bank for International Settlement... heeft ook gezegd dat de krediet de goudmarkten van tegenwoordig zijn punt is alleen dat wij mensen niet in staat zijn om iets wat we uit het niets kunnen creëren, om daar een soort van discipline op te zetten. En dat is wat we overal om ons heen zien, dat, dat we veel te veel gebruik hebben gemaakt van, van krediet. En uh, nu moeten we terugbetalen en nu blijkt dat we het niet kunnen. Maar het is wel makkelijk dat het niet meer gekoppeld is, want nu kan er uh, een bankbiljet extra worden gedrukt natuurlijk. Ja, en dat is dus het grote probleem. Uh, uh, je kunt op een gegeven moment zeggen, nominaal, ik ga de staatsobligatie afbetalen met nieuw geld, maar daarmee breng je uh, uh, het vertrouwen in je geld, hè? ondermijn je Daarmee. Dus linksom of rechtsom, je kunt een staatsobligatie ook afschrijven, de waarde afschrijven. Maar dat betekent dat pensioenfondsen, verzekeraars en banken in hun eigen bezit moeten gaan snijden. Want een schuld is in ons systeem een bezit. Dus we, hebben een, we zijn heel rijk, maar we kunnen het eigenlijk niet veroorloven. Nou, hebt u zelf waarschijnlijk ook een papiertje waarop staat, de lichtaire schoud van mij. Nee, dat is geen papiertje. Is dat geen papiertje? <laughs> <laughs> Oké, okay. er zijn veel mensen die dat wel hebben. Uh, ja, nou met name uh, uh, financiële instellingen. Uh, en, en zo ook bleek in op 5 januari uh, de Nederlandse bank. Uh, Klaas Knot die vertelde dat 90% van het goud in het buitenland ligt. Uh, ja, en dat is natuurlijk problematisch, want uh, goud wil je hebben op momenten van stress. En op momenten van stress uh, uh, is de kans dat je terugkrijgt het kleinst. Maar het ligt uh, voornamelijk in Amerika? Ja. Nou, daar ligt het wel veilig? Nou, de Amerikanen hebben al uh, twee keer in het verleden uh, laten zien dat ze niet echt bereid zijn om uh, goud terug te geven aan de rechtmatige eigenaar, omdat ze denken dat ze het zelf beter kunnen uh, uh, behandelen. Uh, dus ja, wat, let, wat, wat zegt ons wat dat ze dat in niet voor de keer genoemd met, met, met dat goud dan? Nou, aanvankelijk was de dollar gekoppeld aan goud. Uh, en iedereen wist dat een dollar een claim op goud was. En, en overal in de wereld werd geproduceerd en die dollars die kwamen in de kluis. Uh, maar op een gegeven moment waren er zoveel dollars dat zij zeiden, ja, we moeten. Uh, uh, mensen gingen die dollars omruilen voor dat goud. En toen bleek de, de voorraad van Amerika steeds kleiner te worden. En uiteindelijk was hij zo klein dat de Amerikanen dachten van wacht eens even, uh, dit vinden wij een probleem, want wij willen niet alles goud kwijt. Uh, wij stoppen die goud. Uh, conversie. Yeah. En daarmee zeiden ze eigenlijk tegen het buitenland: je kunt fluiten naar je, naar je goud. En, en ja. Dit zouden ze nu wel in, opnieuw kunnen doen. Denk nou, we zijn nu niet gekoppeld aan goud, maar als de, de, de staatsobligaties, bezit op de balans van centrale banken bijvoorbeeld, als dat verdampt, uh, dan, dan hebben zij fysiek goud. Uh, dan hebben de Amerikanen revalueert. ons goud, ja? Nou ja, dat revalueert. Dus in principe zou het niet zo heel erg zijn dat het in Amerika ligt, maar als Amerika niet meedoet met de revaluatie van goud. En niet um, meer ja, dan, met de afwaardering van het goud? Dat minder, uh, minder waard wordt. Of het afpakken. Um, er zijn landen geweest in het verleden die hebben niet meegedaan aan revaluatie re van goud, maar die hebben het zelf gehouden en daar uh, bijvoorbeeld wapens van gekocht. Dus wat, wat zegt ons dat dat in Amerika niet in de toekomst gaat gebeuren? Nou, dus ik, die Amerikanen ik denk... zijn toch wel te vertrouwen tegenwoordig? Anders nationaliseren we gewoon allerlei Amerikaanse bedrijven hier? Heleven ja, het geld nou, terug. dat is een, uh, Dat is een optie, maar dan heb je ook de, de nucleaire optie. Uh, uiteindelijk dan gaan de kapitaalmarkten ook dicht en dan hebben we nog steeds ons goud niet. Dan heb ik Golden Tulip. Maar kijk, nou hebben die goudstaven die liggen daar ergens in New York. Die liggen daar opgeslagen. Wat, wat, wat gebeurt er verder mee? Nou ja, dat, dat daar, ligt daar hebben maar. wij geen zicht op. Dat, is, dat maakt ook de goudmarkt. Maar ligt heel dat schillig. daarbij? waar? Of wordt dat nog een keer versleept? Of, uh, nou, meneer Knot, die zei dat dat ook wordt verhandeld. En dat wordt sinds de jaren tachtig een beetje gedaan. Uh, het wordt, uh, uh, anders ligt het in de kluis en kost het geld. Dus uh, ze, ze lenen dat interbankair uit. Uh, zodat ze daar nog een klein beetje geld aan kunnen verdienen. En, maar wat zegt ons, uh, aan wie is het uitgeleend? Dus ook daar hebben wij geen, geen goed zicht op. Uh, dus ja, dat zou je wel willen? Nou ja, kijk, wat ik zeg, fysiek goud is het enige financiële middel... dat buiten het financiële systeem staat. Um, als je dat binnen het financiële systeem gaat, gaat verhandelen... Uh, dan ben je dus in wezen je bezit kwijt en heb je weer een claim. En, en ik zeg van nou, in tijden van stress en daar zitten we nu in... haal het goud maar terug uh, en zorg dat het je eigen bezit is. Maar u hebt goud gekocht. Ja. Het is uw eigen bezit. Ja. Je hebt het van niemand gekocht. Ja. Het is geen nieuw of goud waarschijnlijk. Nee, het is, je kunt dat gewoon overal kopen. Dus het, het, het wordt verhandeld? Steeds, het wordt verhandeld, ja zeker. Nee, dat is, dat is uh, ontegenzeggelijk waar. Maar dat, dat, dat, dat centrale bankgoud, dat wordt ook verhandeld. En uh, het wordt te gelden gemaakt. Maar daardoor kun je ook, een, een, een en er zijn uh, goudanalisten uh, uh, die zeggen dat... zeggen dat het synthetisch goud is. Er is veel meer goud dan dat we denken dat er is. Juist omdat het wordt verhandeld en er claims op goud worden gemaakt... Dus de, de, ook, ook daarin kunnen we eigenlijk niet zien van is de huidige prijs... is dat nou een afspiegeling van dat vraag en aanbod of niet. Wat kost een kilo goud tegenwoordig? Ja, Het zit nu zo ongeveer rond de 42.000 euro per kilo. Iets te veel voor mij, dank u wel. Sander Boon, hij is politicoloog en partner bij Gold Standard Consulting Group. De Schoven is muziekverslaggever Botten Jellema. Botten, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt iets bijzonders uh, opgepikt uit het programma... van het Internationale Filmfestival van Rotterdam. Vertel. Ja, ik wil jou en de cinefielen onder onze luisteraars... eventjes een beetje uitdagen. Kijken of ze dit herkennen. Zeg het ja, je wat? Nou, ik het voor hem. Wacht even. Ja. Ja. Is het Bobby? Ja. Heel ja. goed. Ja, Bobby Womack. Dit is uh, Across 110th Street van Bobby Womack. Dit is de openingstrek van de gelijknamige film uit 1972. Maar ook, en daar is het eigenlijk veel bekender van geworden... de openingstrek van de Tarantino-film Jackie Brown uit 1996... Uh, nou, wat heeft dat met het Rotterdamse Filmfestival van dit jaar te maken? Ja, goeie vraag. Daar speelt een uh, twaalfmans orkest dat dit soort filmmuziek... dus uit de jaren 60 en 70 uh, speelt. En dat heet het B-Movie Orchestra. En dat B-Movie, dat moet je een beetje ruim zien... want dat onderscheid zit er maar vooral in... dat ze niet grote orkestwerken spelen, maar uh, echte songs. Ja, en dat werd nou eenmaal het meest gedaan... in bijvoorbeeld uh, ja, Italiaanse politiefilms, in horror en, in, ja, en ook in porno. En dat vertelt Bas Mattimei, de orkestleider en drummer... van de B Movie Orchestra. En hij kwam het op het idee toen hij Jackie Brown zag. Met Jackie Brown van Tarantino, wat ook een groot B-film liefhebber is... ook van de B-film soundtracks, want die gebruikt hij nog steeds heel veel. Hij citeert er heel veel uit in zijn dialoog ook. Ja. Dat ik dat zag, en dat is dan meer blaxploitation, meer soul en funk. Mm -hmm. Maar toch dat hele gevoel van die film... Toen begon ik wel te denken, hoe zou het zijn om een beentje te hebben... wat zich alleen maar richt op dit type filmmuziek. Toen had je in Amsterdam nog een hele goede platenzaak, uh, Forever Changes... En die verkocht echt veel surf en, uh, en rockabilly, maar ook vage soundtracks. Mm -hmm. uh, en daar heb ik toen wel uh, het een en ander gekocht en daar ben ik heel veel wijzer van geworden. En het gaat je echt om die rock and rolls weer die het dan heeft? Nou ja, rock and roll is een beetje een verzamelnaam, Het gaat meer. Het is, weet je, het, is, uh, het is muzikaal, is het gewoon wat spannender. En het is sexy. En wat ik al zei, meer geschikt voor in een club. En dat is wel. Uh, ja, dat dekt wel een beetje de lading van de meeste uh, muziek die we ook spelen met de B-Movie Orchestra. Want hoe ziet dat er op het podium dan uit? Uh, dan zijn we dus met een uh, grote band. En we hebben twee zangeressen erbij die uh, ook uh, actrices, dus zij kunnen dat ook weer heel mooi brengen. Het moet natuurlijk ook wel weer gebracht worden. Mm -hmm. En we hebben beelden erbij, zo groot mogelijk scherm achter ons. <lacht> is zo groot mogelijk? Ja, het moet echt zo groot. <lacht> we moeten bijna we moeten helemaal worden opgegeten bijna door B-film beelden. En dat is ook een beetje het doel... om, om de toeschouwer de meest uh, ultieme B-film ervaring mee te geven. <lacht> en wat is dat? Ja, de, gewoon het de, de beeld, het geluid... Veel Italiaanse films zijn echt een uh, sublieme vormgeving. Het ziet er heel mooi uit. Het ook allemaal een beetje weird. Waarschijnlijk omdat ze minder geld hadden. Dat ze dan maar heel, hele gekke gedachten gingen uitvoeren. Of zo. Maar het is allemaal wat, wat maffer. Maar dat is natuurlijk het grappige wat hier een beetje aan kleeft. Die hele concertserie en dat hele B-movie. Dat je denkt: van, ja, maar er zit dus iets slechts aan. Ja, maar wel. wel ik, ben gemeend, ik ben wel gemeend in mijn, mijn voorliefde voor B-films. Dus ik, ik wil er niet te lacherig over doen. Of zo. Mm -hmm. Dat zit het niet. Het is wel echt dat ik een heel gemeend affectie heb ontwikkeld voor dat soort films... Uh, via de soundtracks. Want het is allemaal begonnen bij soundtracks. Die vind ik namelijk echt onwijs goed. Mm -hmm. En die leveren ook niks in wat betreft uh, dat, dat ze gedateerd zijn. En de films hebben dat wat meer natuurlijk. Dat, dat gaat sneller. Ja. Weet je? Dat, is, uh, dat is wat duidelijker dat, haar, uh, dat de houdbaarheidsdatum wel uh, verstreken is. Maar toch vind ik het heel leuk de bijna naïviteit van die films. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Het is allemaal net niet. Of Effecten zijn een beetje minder. en Dat werkt niet zo goed. Het acteerwerk is... Nou ja, dat hadden ze misschien nog wel drie keer over moeten doen. Maar dat, dat kon dan niet meer. Mm. En uh, ja, dat spreekt me wel heel erg aan eigenlijk. Oké, okay, slender was Matty, die dus gelooft dat er toch een hele schat... aan goede muziek verborgen zit in die vergeten films. Wat voor muziek kiest hij? Ja, ik kan even een voorbeeldje laten horen uit uh, een live optreden. <lacht> waar uh, Apache, bekend geworden door de Shadows, in 1960... en daarna nog vele malen gecoverd en in films gebruikt. En Bas kiest voor zijn orkest ja, muziek met verschillende sferen... wat snellere, wat langzamere nummers, nummers waar wat zang in zit. Maar geen tekst, vertelde hij mij. Uh, Sexy Girls is zo'n nummer wat we doen. Dat is dan Duitse Erotica van Schoolmation Report. Wat film is dat? Het is een uh, ja, erotica-film, een soort, soort hele lieve... <laughs> Naïeve Duitse seksfilm, even kijken hoor. Je brengt het met een klein soort knipoog, maar ook weer niet. Die brengt het wel heel serieus. Ja, absoluut, ja, maar die knipoog, dat, dat werkt gewoon niet. Als, als wij dat al zouden doen, dan, dan wordt het een soort comedy show en dat moet het helemaal niet zijn. Nee. Het is, uh, wat ik al zei, weet je, mijn, mijn enthousiasme voor die films is echt heel gemeend. En, en voor de soundtracks ook. En dat er al, dat, ja, dat er een soort van knipoog al stiekem bij komt kijken, dat heeft het al. Mensen krijgen er wel een, een enorme glimlach van op hun gezicht. Hoe werkte dat toen je je muzikanten bij elkaar zocht? En zei: Goh, wil je uh, muziek uit een pornofilm bij mij komen spelen? Ja, ja, op die manier heb ik dat niet gevraagd. Maar wel, uh, ja, B-film staat wel. En dan, uh, volgens mij, wisten alle muzikanten wel meteen dat het allemaal in zich heeft. Ja. Dat zou je eigenlijk aan zichzelf moeten vragen. Maar als ik het zou moeten invullen. Vermoed ik dat zij gewoon ook die muziek hebben gehoord en dachten: van ja, dit is te gek. Bijvoorbeeld voor Blazes is, is, is het uh, waanzinnig. We hebben een paar nummers ertussen zitten. Dan kunnen ze echt volledig losgaan. Het zijn hele toffe arrangementen. Veel Italiaanse nummers zijn dat. En uh, toch het... zijn het vergeten nummers, hè? Ja. Ja, ze duiken ook nog wel eens op uh, in films van Tarantino. Maar uh, het zijn vergeten nummers. Ja. ja. Bas Matti, leider en drummer van de Bean Movie Orchestra. Waar zijn ze te zien? Ja, ze spelen zondag in het Grand Theater in Groningen. In het kader van het Filmfestival van Rotterdam. En in maart toert het orkest nog door het land. En er is ook een album van ze. En daar staat, daar staat dit op, wat je op de achtergrond een beetje hoort. Ja, dat het zijn die lekkere blazers-regimenten waar hij die, waar die het net over had. En dit komt uit een pornofilm of niet? Ik weet niet exact wat dit is. Het klinkt Italiaans wat we nu horen. De b Movie Orchestra. Dankjewel, Bertie Jellema. Graag gedaan. Buizen vanavond op Nederland 2. Weer een aflevering van De Wilde Keuken. Wouter Klootwijk gaat op zoek naar het geheim van de Tesla. Dat is een kruising tussen een Engelse ram en een Hollandse ooi. En hij reist er vooraf naar België. Om vijf voor half negen is je te zien op Nederland 2. En dan kijk ik nog met een schuine oog naar de bekerwedstrijd... tussen de amateurs van GVVV en de... Uh, Betaald voetbalclub AZ, je weet maar nooit, op Veronica. En dan tip ik ook nog even de documentaire over het rijden en zeilen... van de New York Times, de wereldberoemde krant die zware tijden doormaakt. Wel laat, 10 voor 12 op Nederland 2, maar waarschijnlijk zeer de moeite waard. En het woord is nu aan Jurgen van den Berg. Wij bellen eventjes met Sip Jan Bouwselaar, dat is de presentator... van het tv-programma Wat zou jij doen dat het programma is genomineerd... voor een belangrijke onderscheiding voor jeugdprogramma's. Dat is knap, mooi. De Jeunesse. Um, in het mediaforum, Annette Bisschel, correspondent voor Duitse Media, die heeft heel Duitsland moeten uitleggen wat die steden toch nou precies is. <laughs> Mark Vis komt langs van de NVA. En om half twee in stand.nl de stelling: de internetvrijheid is ernstig in gevaar. Dus jij denkt dat die steden toch dat doorgaat? Althans de redactie denkt dat. Nou, dat weet ik niet. In Duitsland denken ze dat ze hebben aangebeld om daarover te vertellen. zo, dus. Del Jürgen. surf naar de gids.fm. Is morgen, tot morgen dus. Hey, listen up here. Oké. Okay. Met NOS Radio 1